Julian Koopmans, Peter Beukelman en zometeen heel misschien ook nog Mart van der Leer. Uh, mijn naam is Joe Jongepier En last but not least is er ook nog een column van Henk. En die gaat over de. Ja, van de Steur, hè? die had een debat in de Tweede Kamer. Nou goed, we waren een weekje er niet. Het kwam omdat ik op vakantie was in, uh, in Engeland. En uh, ja, ik heb. Uh, normaal drink ik altijd een biertje tijdens de uitzending. En ik heb nou ook een biertje meegenomen uit Engeland. Die gaan we gewoon even proberen. Het is uh, Trooperbeer, als ik even reclame mag maken. En dat is het bier van Iron Maiden. Ja, het heeft verder niks met uh, vrijheid of libertarisme te maken, maar uh, gewoon uh, het had net zo goed Heineken kunnen zijn. Hoppakee. En dan gaan we nu even inschenken en dan uh, ja, is de uitzending uh, geopend. Uh, cheers. Ja, cheers. Uh, nou ja, goed. Hartstikke idee. Zal ik ga gelijk even zeggen hoe die smaakt. En nog even een boer laten natuurlijk, om te kijken hoe dat hoort. Nou, deze heeft niet zoveel koolzuur. Het is echt zo'n typische Engels bier. Oké. Okay. Klein, dik schuimlaagje op. En, mm, ja, dus, uh, dat is prima. Het is wel een echt Engels biertje, dat wel. Dus, uh... Nou, met die wetenschap kunnen we beginnen. Met die wetenschap kunnen we inderdaad beginnen, ja. ja, ja. Goed, uh, goud, zilver, bitcoins, uh, de uh, we hebben Ethereum ook nog even. En uh, ja, waar zullen we mee beginnen? Goud? Kan. Ja, vertel. Nou, goud gaat weer, weer een beetje naar beneden. Uh, heeft de route omhoog nog niet helemaal gevonden. Ondanks het bijdrukken van de centrale banken. Toch wonderlijk. Zit op 12.28.30. Hmm. Heeft dat nog een beetje te maken met de, de, de, hoe de olie uh, beweegt? Uh, olie, olie uh, ja ik uh, heb deze week weer getankt. Het is weer wat duurder geworden. Zit nog wel onder de 40. Nu op dit moment op 38.30. In ieder geval de ruwe olie. De uh -huh. brand zit alweer boven de 40. Oké. Okay. Nou goed, uh, Ja, de bitcoins die staan op uh, 366 uh, eurotjes. En nu Ethereum? Uh, ja, Ethereum die, uh, zijn ongeveer 12 dollar. Is het. Dus we zijn ongeveer gelijk gebleven in een week geleden. De Marwan-index staat op 241,61. Uh, die is in de loop van de week in één keer omhoog geknald. Dus uh, ja, mensen zijn toch maar flink aan het blowen geslagen. En de staatsschuldmeter staat op 481 miljard exact in het rood. Yes. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dan gaan we beginnen met de berichten. En uh, ja, we hebben heel wat berichten uiteraard. Maar ja, we gaan toch wel... Met een bericht beginnen dat zegt alles over de overheid. De ambtenaar komt zes jaar lang niet opdagen en niemand heeft het door. Respect ervoor. Ja. <laughs> <Yes. laughs> het was in Spanje en het was ook tot opmerkelijk dat het zaak aan het licht kwam toen hij een speciale plakette zou krijgen wegens twintig jaar trouwe overheidsdienst. <laughs> <laughs> Toen bleek dat hij, uh, <laughs> dat hij al een hele tijd weg was. Die uh, opkwast komen dagen. Nou krijg je daar de maximale boete voor van 27.000 euro, oftewel één netto Oké. Okay. Uh, hij, hij ontkent alle aandagingen zelf. Hij zegt dat ondanks dat er geen werk voor mij te doen was, ben ik toch al die tijd trouw op mijn post komen opdagen. Ja. Verstandig. Maar, maar op zich een ambtenaar die gewoon niet komt opdagen op zijn werk is toch beter dan een ambtenaar die wel komt opdagen? Ja. Daar heb je, ja, daar heb je minder last van. Ja. <laughs> ja. Minder schadelijk voor de samenleving of groep van individuen. Tenzij er natuurlijk weer een andere ambtenaar is die wel heel erg komt opdagen en een papiertje eist wat deze niet opdagende ambtenaar zou moeten geven. Zou kunnen. Ja. Maar uh, goed, de koning heeft ook nog wat uh, gezegd. Een gewone man moet gewoon belasting betalen. Ja, dat was dus zo'n verwarde man, die, die, een belastingplichtige. Die, die ging rechtszaak aanspannen tegen. Want hij zei: ja, dit, ik, Hij vond dat de koning ook belasting moest betalen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Het is niet een uitspraak van de koning. Nee. Ah. Hij wilde eigenlijk dat hij ook vrijgesteld werd van uh, inkomstenbelasting. Net zoals de koning. En uh, ja, hij heeft terecht rechtszaak nu verloren. <laughs> hij heeft eigenlijk nog meer belasting betaald hierdoor. Ja. Uh, want uh, de Rechtscollege stelt dat de koning en de eisende belastingplichtigen niet in dezelfde situatie verkeren. Eh? Ja, dus het geldt alleen voor zover hij in dezelfde situatie verkeert als de koning, dat dezelfde behandeling geldt. En hij verkeert niet in dezelfde situatie als de koning. Want hij is geen koning. Dus, uh, ja. ja. Ja, het zijn hopeloze toestanden. Je denkt dat je, dat je daar... ...de overheidsrechter kan gebruiken om dit soort dingen te, te bereiken. He, hebben hebben nog een, een soort een omschrijving van de situatie waarin de koning zich bevindt. Nee, als betalen of... over het ontvangen van belastinggeld. Ja, inderdaad. Ja, ja Wat... misschien zou je wel als uitkeringstrekker kunnen zeggen van... ...ja, waarom moet ik als uitkeringstrekker wel belasting betalen? Want ja, dan zit je namelijk in dezelfde situatie als de koning. Ja. Ja, ze krijgen allemaal uitkeringen. Ja, waarom moet de ene van zijn uitkeringen geen belasting betalen en de andere niet? Maar ja, het blijft sowieso natuurlijk vreemd dus Want ze kunnen gewoon zeggen... nou, dan gaat een uitkering met 20% omhoog en dan betaalt hij 20% belasting... en dan blijft het gelijk en uh, nou, betaalt hij ook belasting. Uh. Ja, uh, ik vind het vreemd Ik zou wel graag willen weten wat er met, met die uitspraak bedoeld wordt. Hè? Van welke, dat de koning in een bepaalde situatie verkeert. Misschien kunnen we hem van zijn situatie verlossen, weet je wel? <tronen> ja, nou, ja, toch? En ja, dat soort dingen wil je gelijk verarresteerd. <laughs> ja, misschien is de situatie wel dat hij dat met maxima getrouwd is bijvoorbeeld. <laughs> ja, nou, ja, en die andere man is niet met maximaal getrouwd, dus een andere situatie. Ja, uh. If it makes no sense, it must be the government. Hè? Ja. Goed, uh, ja, dan hebben we hier nog een berichtje. Minderheid werknemers wil keuzevrijheid in pensioenzaken. Uh, dus mensen willen gewoon minder keuzevrijheid. Ja, het is een beetje raar. Je vraagt je af hoe, dat, hoe die vraag gesteld is natuurlijk, want dat maakt alles uit. Er is een pensioendenktank en die heeft daar onderzoek naar gedaan. Oké. Okay. En, en ze zullen niet gezegd hebben: wilt u graag met, u, met het mes op de keel gedwongen worden om dit en dit te doen? Want dan zouden mensen waarschijnlijk zeggen, uh, nee, liever niet. Maar hij zegt, uh, uit dit onderzoek blijkt dat slechts 15% van de werknemers wil graag keuzevrijheid op het gebied van pensioeninleg. Okay, het grootste gedeelte wil dus kennelijk ja, geen keuzevrijheid hebben en gedwongen worden. Ja, ik zou dan willen weten wat dan de vragen waren, weet je wel. Nou, ja. ja, die zijn duidelijk gekleurd. Het nou, is ook al tegenstrijdig natuurlijk, want wil je graag gedwongen worden te doen wat je niet wil doen? Dat is het want anders is het geen dwang. Dus het is per definitie als er dwang is dat je iets moet doen wat je niet wil doen. En naar zeggen, wijst dit onderzoek uit dat die mensen toch willen doen... ...waartoe ze gedwongen worden dat, uh, wat ze niet willen doen. Ja. <laughs> dat klopt gewoon niet. En goed, dan gaan we even naar het uh, volgende berichtje toe. En dat is uh, de burgemeester van Den Haag. Uh, die zegt namelijk, de politie heeft geen tijd voor inbrekers. <laughs> <laughs> ja, ja. Je zou zeggen dat het een soort kerntaak van de overheid is om uh, mensen te beschermen tegen inbreken en gewelddelicten. en zo. Maar daar hebben ze dus geen tijd meer voor. Het viel mij op dat, wat ik ondanks hoorde van uh, familielid, dat uh, de buurman die timmerde daar een beetje in zijn schuurtje. En toen kwamen er opeens een, drie politiemannen stonden er op zijn uh, stoep. Want hij was een zaak begonnen zonder een vergunning ervoor. En in een zone die dat niet mocht en zo. En hij zei, ja, ik timmer gewoon wat voor mijn kleinkinderen en voor mijn familie en zo. En nou, er was een compromis getroffen dat hij dan maandag, dinsdag en woensdag mocht timmeren. Maar donderdag en vrijdag niet. <laughs> en daar hebben ze dus wel tijd voor. voor dat soort, om dat soort mensen lastig te vallen die iets productiefs doen met hun tijd. Maar we inbraken, ja, daar hebben we geen tijd meer voor. Ik zie, zie je ook... Radar in Pijnakker, Klapwijkseweg in de wegwerkzaamheden, door blauwe Mercedes Vito. En N211 Den Haag richting Delft, ter hoogte van hectometerpaal 20.0 bij Shell Station, door rode Mercedes Vito. Dus ja. daar hebben ze wel tijd voor. we ja. nou, nog wat berichtjes bij elkaar verstaan. Van allerlei dingen waar de, de politie dan wel tijd voor heeft. En hier hebben we bijvoorbeeld een bericht over een wildplasser. Ja, dat is een wildplasser aangehouden voor 10 jaar oude inbraken. En ik heb het idee dat de overheid er altijd mee wil signaleren. van, nou ja, Het lijken misschien kleine onbeduidende dingetjes waar we de burger voor oppakken, zoals wildplassen. Maar daar vang je toch nog wel eens een grote vis mee. En dat was ook al, zijn identiteit was destijds via DNA-sporen vastgesteld. En datzelfde hebben ze gedaan laatst in Utrecht met de serieverkrachter. Die hadden ze ook opgepakt voor een fietsendiefstal. En die kon uiteindelijk ge gearresteerd worden door... Dat ze een wet hadden waarmee ze gedwongen DNA mochten afnemen. Dit zijn allemaal van die promotieberichten voor DNA. Dit is DNA-opname, DNA-test en DNA-afname. En onbenullige arrestaties. En dan met iets waar de mensen zich echt zorgen over maken, zoals verkrachting en inbraak. Dus dan, dan wordt het een soort koppelverkoop is het eigenlijk. Ze, ze verkopen de, de DNA-test en, en de wildplasserij. En de, verkopen ze aan de hand van inbraken en verkrachtingen. Alsof het koffie met gevulde koek gaat. Ja, van nou wil je het een, ja, dan moet je ook het ander hebben. Maar de politie zit uh, niet stil. Uh, er is een, ik heb hier nog wat berichten. Uh, politie op de stoep vanwege uh, juichende moslimkinderen. Uh, ja, dat was een of andere leraar die had gezegd, uh, getweet... Hoe geef je het nog les als er in je klas door moslimkinderen wordt geapplaudiseerd En die aanslagen zavonden. Dus ja, binnen een no time stonden daar drie politieagenten op de stoep. En nou ja, dat bleek dus dat er helemaal geen juichende kinderen waren in zijn klas. Want het was een, een yoga-leraar. En het was eh, iemand die over een hypothetisch geval sprak, zeg maar. Maar ondertussen wordt het nog steeds, de ding nog steeds rondgetweet. Alsof we een hele vijfde kolon in het land rond hebben lopen. Die ons allemaal dood willen hebben. en uh, ja, en daar waren ze dus wel voor langsgekomen, de politie. Kijk, ik heb er nog eentje over deradicalisering. Ja, ja, dat is ook zoiets natuurlijk. Nou, na, na die aanslagen komt iedereen gelijk met zijn financiële wensen uit, uit de hoge hoed toveren. En hier zeggen de burgemeesters, zeggen, ja, wij hebben een programma voor het deradicaliseren van, van moslimjongeren. Maar ja, dat, dat stopt nou door de bezuiniging op de politie. En uh, we moeten dus weer een hele hoop meer geld hebben. En dat was bij het vorige bericht ook al zo. Ik geloof dat ze politie bij die inbraken toestand ook nog eens 250 miljoen extra voegen. Dat de reorganisatie kostte 250 miljoen extra. Ja, klopt ja Ik heb hier nog een, inderdaad nog een bericht van politie kost 250 miljoen euro extra. Ja, dat is de vorming van nationale politie inderdaad. Dat zal... 250 tot 300 miljoen extra gaan kosten. En dat schrijft prijzen wordt hm. ja, het is nou gewoon: nou je, dit is het moment om al je financiële dromen verwezenlijk te krijgen als politie. En het is eigenlijk weer falen is succes. Hè? Zodra je je werk niet goed doet, dan uh, krijg je extra geld. Want uh, ja, dan doe je misschien je werk wel goed. En dan heb ik hier nog een uh, uitspraak: snel extra geld voor politie in deze tijd van terreurdreiging. Volgens mij zei je het net al een beetje. Uh... Ja, steeds meer partijen in de Tweede Kamer Die roepen dat dan ook. Uh, doen we, ja, aanslagen in Brussel, uh, politie komt honderden miljoenen tekort en dat kan nu echt niet. Dus ja, uh, yeah, hartstikke idee. Maar ze hebben geen tijd om inbrekers te pakken. Nee. nee. En ook daarna zullen ze, zullen ze geen tijd hebben. Want ja, als, als dit werkt en levert meer geld op, dan moet je daarna nog minder tijd hebben voor inbraken natuurlijk. En terroristen, dan kan je nog meer geld vragen. Maar goed, ja, we gaan nog even snel verder met de berichten. Ik heb hier nog... Uh, Hemels stal 175.000 euro uit de PVV-kast. Vraag me af of de politie daar wel tijd voor heeft. <laughs> maar wie is uh, meneer Hemels? Ja, dat is een PVV-man, voormalig fractievoorzitter. Het was ook niet zomaar iemand uit de PVV, want hij was tot voor kort, tot enige weken geleden, was die woordvoerder van partijleider Geert Wilders, totdat hij door de mand viel. En dat geld, hij heeft dus 175.000 euro gestolen uit de partijkast van de PVV. En dat geld gebruikt hij onder meer om zijn drank- en drugsverslaving te financieren. Oké. Okay. Dat blijkt uit een onderzoek van een externe accountant. Mm. Ja, nou willen ze dat geld terug hebben. Maar uh, ja, dat zal wel moeilijk worden natuurlijk. Als je drugs hebt, uh, van hebt gekocht, dan is het meestal weg. Goed, het is een typisch een bericht wat dan weer gebruikt wordt om PVV uh, in discrediet te brengen. En uh, dan... Uh... Natuurlijk te zeggen, wat voor slechte partij het wel niet is. En voor de rest is het vooral een PVV-probleem. En uh, ze moeten het lekker zelf oplossen. Ja, maar goed, ja, die man die wordt natuurlijk dan uit de partij getrapt. Dus die heeft dan helemaal geen inkomen meer. En ja, wie wil nog een PVV-baan uh, geven? Of sowieso een, een ex-politicus. Uh, die komen ook meestal nooit aan de bak. Of ze moeten ergens. Van... aangesteld worden. Aangesteld worden als burgemeester of zo. Of in de commissie. Overigens wel zo dat dit geld. dat waren provinciale gelden. bedoeld ter ondersteuning van de fractie. Dus het is eigenlijk belastinggeld. Het is geen lidmaatschapsgeld. Ja, het is altijd uh, inderdaad genieten. Dit soort dingen. Maar ik heb het idee dat ze inderdaad. Van, voor de PVV wel wat vaker naar boven komen dan voor. Andere partijen. Nou ja, goed, bij de PvdA komen we wekelijks ja. dit soort dingen naar boven. Die uh, zwervers weet ik in ieder geval te herinneren. En dan hadden we hadden ook nog de Ponyclub erover. Ja. <laughs> ja. Maar goed, hoeveel biertjes kan je wel niet kopen van, van 175.000 euro? Volgens mij is dat eerder om... Uh... Dat is vooral zonde van voor het geld. Hè. Ja, maar ik bedoel, dan, dan zal wel cocaïne zijn geweest en champagne. Maar... Ja, of hij moet heel veel, uh, veel aan kunnen. Dat kan hij ook. Een ja. enorm hoog de man, dus dat weet niet. <laughs> nee, goed joh, dan gaan we even naar het volgende bericht. Uh, dit komt uit de Verenigde Staten van Amerika. Glenn Beck goes full Bible. I believe that cruise is actually anointed by God. <laughs> ja, dat is wel... Uh... Wel heel triest. Glenn Beck is natuurlijk conservatieve radio-host. is dus wel heel groot en bekend in Amerika. We weten in ieder geval nu wel zeker dat hij geen libertariër is. Ja. Waardoor het ooit een beetje gespeculeerd, hè? wat hij ooit iets uh, aardigs over Ron Paul gezegd had of zo. Nee, hij heeft, zelf, volgens mij, hij heeft zichzelf wel als libertariër genoemd, dacht ik. Oké. Okay. Ja. Uh, als hij begint uh, dat hij door God is aangesteld, Ted Cruz. Dan de... ja, hij heeft ontzettend een hekel aan Donald Trump. Dat is ook wel apart. Oké. Okay. Uh, het, hele, het hele Republikeinse ja, top... die heeft eigenlijk een ontzettende hekel aan... Uh, Donald Trump. Hij zal wel een boodschap van God gekregen hebben... Glenn Beck. En dat is dan een envelop met... Hoe voel je ze erin? Het is natuurlijk bij de Democraten gebeurt eigenlijk hetzelfde. Want Hillary Clinton die wordt ook eigenlijk een beetje uitgekotst door de, door de achterban. En ja, dat proberen ze dan recht te breien met alle superdelegates die dan voor meer tellen, zeg maar. Die dan Hillary steunen. Maar, en de pers die, die, die, die, die brouwt daar ook allemaal netjes de, de berichten over bij. Zeg maar. Die geven niet aan dat het allemaal om superdelegates gaat. Die, die uh, geven alleen maar delegates aan. Zit, aan beide kanten zit er een enorme poging om Hillary naar voren te schuiven en om die Ted Cruz naar voren te schuiven. En aan beide kanten zit de bevolking enorm hard te proberen om Bernie en Donald naar voren te schuiven. Nou goed, we racen nog even snel door naar uh, Lieberland. Lieberland die heeft een muntje. Ja, we kopen ze op eBay. Oké. Okay. En dat gaat heel erg goed. Oh, ja. De eerste serie uh, die is uitgegeven. Die dag was zijn er al honderd weg. En dus die is uitverkocht. Ze hebben nu. Uh, 250 laten bijprinten Of nee, 290 laten bijprinten. En daar zijn, daar zijn er al uh, 59 gekocht. Oké. Okay. Is dat overigens een gouden munt of is dat... Uh... Even, nee, nee. Nou, er staat niet Preist zo niet. heel veel bij. Het komt uit Taiwan. En uh, het uh, gaat wereldwijd de, de wereld over. Ze vragen voor een setje munten. Vragen ze... Voor één munt, dat is niet helemaal duidelijk, 3,30 euro. Oké. Op Beleggen. eigen risico kan het een goede belegging zijn. <laughs> maar is hij officieel uitgevaardigd door uh, Liberland zelf? Of? Hij is gepromoot, uh, anders had ik het niet eens geweten, op uh, de officiële social media kanalen van Liberland. Maar ja, als, als, als, als wij nou een Liberland-munt uh, drukken... Willen ze die dan ook promoten op de Facebookpagina van uh, Lieberland? Nee, ik denk het niet. Ik denk, uh, ik, ik denk wel dat ze er zelf ook van mee uh, profiteren. Uh, is die makkelijk na te maken? Uh, alles is na te maken. Oké, okay, uh, we zullen even kijken of we de, de eBay-link op de website kunnen gooien. Dat mag je zelf ook bieden. Dan gaan we snel door naar de volgende berichten. Ik heb hier nog een aantal berichten over centrale banken. We beginnen even bij de ECB. Want die willen steeds extremere maatregelen. Ja, wordt, ze doen voor pogingen de economie aan te zwengelen. Maar oh. het effect is gering. Ze zijn ontzettende zwengelaars. En de foto die erbij staat is ook van allemaal bangwiljetten die uit de lucht komen ver, vallen. <lacht> uh, we, we, we hebben zo meteen een helikoptergeldberichtje. <lacht> ja, ja, dat gaat hier eigenlijk ook over. Want dan, uh, dat, uh, ze, ze drukken nu 60 miljard bij en volgende maand zelfs 80 miljard. Per maand aan geld om allerlei rommel op te kopen. En uh, ja, dat zou dan de economie moeten aansturen, maar ja, wat uh, moeten aanzwengelen. Ja, het enige wat je doet is onverantwoordelijke mensen en slechte investeerders een heleboel geld toeschuiven, zeg maar, zodat ze nog meer slechte beslissingen kunnen nemen. Ja, dat is gewoon het belonen van slechte beslissingen. Ja, dus je krijgt alleen maar dat de economie slechter gaat. Misschien gaan de prijzen wel omhoog, maar daar blijft het dan ook bij. Maar ze hebben een inflatiedoelstelling om, uh, om 2% inflatie te halen. En dat, ja, dat lukt maar niet. De, ik bedoel, come on. Ik bedoel, uh, als je de economie wil aanswingen, dan moet je gewoon de economie met de rust laten. En dan gewoon wat uh, regeltjes afschaffen en zo. Minder belastingen. Uh, ja, het nou, ja, is heel simpel inderdaad. Maar in plaats daarvan gaan ze geld aan hun vriendjes uitdelen. Praalende vriendjes, ja. Dat gaat het niet worden, denk ik. Maar ja, dat is, dat is het hele verhaal nou van, we hebben nou een heleboel geld uitgedeeld aan, gedeeld aan allemaal foute banken en uh, omvallende bedrijven en omvallende overheden. <coughs> en nu moeten we maar eens met helikoptergeld komen. En dat is, en ja, dan het volgende, dat je gewoon direct geld uitdeelt aan burgers. En er staat nog steeds direct geld aan burgers of overheden in de eurozone. Nou, er wordt zelfs een exact bedrag genoemd. Geef iedereen duizend euro. Ja, inderdaad. Dat ik heb een... dat eerder gehoord. Weet jij nog wanneer dat was? Iedereen 1000 euro geven. Ja, was er iets van Rutte? Oh, oh ja, ja, die. ja, ja, die heb ik nog niet gehad. Nee, uiteindelijk ja, krijg ik het van de ECB. Als, tenminste, als het dan een Belgische ECB-topman ligt, hè? Ja. ja. Maar goed, dit is in ieder geval nog een gedachte van... Uh... Ja, want het zijn van die proefballonnetjes. En uiteindelijk ja, gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren. Ja, maar ik denk dat het meestal... Als het dan gebeurt, dan gaat het meestal op zo'n manier... dat het onder allerlei voorwaarden gaat of zo, weet je wel. Ja, of tegen die tijd is 1000 euro al niks meer waard. Of, uh... Kan ook nog, ja. Maar dat in ieder geval niet als een cadeautje voelt. Nee. Je hebt er niks aan, nee. Of ze gaan je vertellen waar je het moet uh, uitgeven? Oh ja, dat kan ook nog. Je moet het hier aan uitgeven. Ja, het is zo'n bol.com-bon of zo, weet je wel. Ja, maar dat, daar zijn ze dus in Japan ook mee... Uh, daar, in Japan zijn ze er wel al mee begonnen met uh, bonnen. En die bonnen, die kan je niet bewaren, je kan ze niet overdragen, geloof ik. Je moet ze wel ergens aan uitgeven. En dat is dan uh, de manier om de consumptie te stimuleren. Oké. Okay. Nou ja, goed, dan gaan we even snel verder naar, het, uh, naar de Nederlandse bank. Er ook nog wat berichten over. Ja, die uh, Nederlandse centrale bank die zo zoekt uh, ook naar een nieuwe rol geloof ik, sinds de ECB uh, het heeft overgenomen. En ze zeggen nou, trustkantoren zien slecht toe op criminele klanten. En het is natuurlijk, bij trustkantoren zit een heleboel geld ondergebracht wat aan de belastingdienst wordt onttrokken. Omdat het dan niet meer eigenaar is van degene uh, die, die de trust controleert zeg maar. Het wordt alleen beheerd door de trustkantoren en ja, daar zullen ze een hekel aan hebben aan deze belastingontduiking. Ja, er zijn wat regels voor dat die trustkantoren daar toezicht op moeten houden. En dat doen ze kennelijk niet goed genoeg volgens de DNB. En uh, ja, dat zal weer tot, uh, tot boetes leiden en dat uh, soort uh, dingen. De, de, ja, de DNB is toch ook overal mee steeds meer aan het bemoeien. Vandaar er ook wel bij. Ja, het begint steeds meer een politieke partij te lijken, hè, de DNB. Hebben ze een overig ijverig iemand bij de afdeling uh, persberichten zitten ofzo. Ja, dat is een hele activistische rol inderdaad. Nee, We hadden zich laatst ook al bemoeid met ik geloof, de belasting van de... Nou ja, de andere bericht was de dnb baas wil belastingvoordelen voor ZZP'ers beperken. Dus die, die zitten zich als centrale bank zeg maar, helemaal te bemoeien met belastingtarieven van bepaalde groepen in Nederland. Ja, het is natuurlijk ook zo dat ze weer wat op zoek zijn naar hun eigen taak. Hè? Nou. Dus de andere taken die zijn allemaal afgepakt door de ECB. Dus de DNB is eigenlijk niet meer dan... Ja, je kan het bijna opheffen, hè? Het, het, het heeft niet echt meer een rol. Zeker als die bankenunie er dus straks komt, dan gaat het allemaal naar de ECB. Hm. En ja, de DNB die zoekt weer wat een nieuwe rol, dus dan gaan ze de politieke kant op. <laughs> de politieke partij DNB kun je <laughs> straks uh, ja, binnenkort in uw stembus. <laughs> DNB denkt met u mee. Ja, nou, heerlijk toch? Ja. En het is dan ook wel apart dat, dat is het volgende bericht, dat het AFM, dat is de Autoriteit Financiële Markt, en die legt ook enorme boetes op, op die accountantskantoren. Dus dat is ook nog weer, die hebben niet aan hun zorgplicht voldaan en dat zal ook heel weer met belasting te maken hebben ofzo. Dus het is weer is een toezichthouder die, die zich, uh, er is een andere overheidsorganisatie die zich er te tegenaan bemoeit. Maar er zijn natuurlijk die banken nou enorme boetes aan het opleggen over de hele wereld, en ja, dan is het wel vreemd om te lezen dat de DNB zelf te weinig reserves heeft voor grote risico's, dus dan zo zou eigenlijk, zou de AFM, die zou de DNB eigenlijk ook een boete op moeten leggen denk ik dan, want ja, die hebben te weinig reserves. Dat doen ze niet natuurlijk hè? Nee, dat zal het niet, nee. nee. Wat ik een beetje raar vind, over die, nog even terug over die DNB, ik bedoel, hebben ze überhaupt nog macht? Ze, ze lopen wel van alles te roepen, maar... Ja, ik denk dat je wel een inv inval krijgt als je daar niet naar luistert. Ja. Ik weet niet welke organisatie er dan binnenkomt, komt vallen, maar... Nou, het is, het is zo, de, de BankenUnie is nog niet helemaal geïmplementeerd. Hè? Dat wil Dijsselbloem en Rutte, die willen dat nu. Maar als je, als je eigenlijk alles uh, qua banken op Europees niveau belegt... ja, dan heb je eigenlijk niet meer een nationale bank nodig natuurlijk. Maar dat is nog... In de politieke besluitvorming. Dus ze kunnen ook zeggen van dat, uh, daar gaan we niet mee door. Maar het zit er wel dik in omdat een, een, uh, een grote kabinetsmeerderheid in Nederland voor uh, meer centraliseren is. Oké, okay, dus dat zit er waarschijnlijk een beetje achter. Want ze zien het eigenlijk al aankomen van uh, ja, we hebben eigenlijk geen nut meer. Dus oké, okay, laten we dan nut creëren. Laten we dan uh, toch even zien dat wij uh, enig nut hebben. We gaan van alles roepen. Met spierballen rollen. Ja, zoiets. Weet je ja, het is natuurlijk met die DNB. Je die, die kan zeggen, ja, die heeft geen um, rol meer als de ECB alles overneemt. Maar je ziet meestal, ook met... Ja, Brussel heeft ook alles overgenomen. Maar de nationale politiek blijft nog steeds bestaan. En de provinciale ook. En de stadsdorpen ook. Dus, uh, de, je ziet nooit een laag verdwijnen of zo. De, die, ze worden onmachtig. maar ze, ze voeren gewoon orders uit. Maar ze, ze blijven onderdeel van het systeem. Ja, ja. Maar laten we nog even naar de centrale bank van Bangladesh gaan. Die is beroofd. Ja, die is beroofd. We hebben dat vorige keer. Hebben we daar even over gehad? Ja. Nou ja, ze hadden dus geld bij de Federal Reserve staan. Nou, de Federal Reserve is dus gehackt. Ja. En uh, nou ja, ze komen ook wel tot de conclusie dat het daar niet helemaal uh, veilig uh, is. Dus uh, ze zijn nu ook allemaal maatregelen aan het nemen. Hier en daar ontkennen ze het ook nog wel een beetje. Maar er zijn wel uh, zwakheden ontdekt in het systeem. Okay. Dus uh, het geld kan er, uh, kan er weg worden gehaald. <laughs> Oké. Okay. Oh. Dat komt gewoon omdat het allemaal digitaal is. Dus het uh, zit gewoon al lang niet meer uh, dat ze er goud in, ergens in een. Uh kluis hebben zitten of zo, die tijd is gewoon voorbij. Nou, het, het, kijk, het is, het is een uh, remote access trojan, dus op een, uh, op een computer, en dat gebeurt ook bij particulieren, daar komt dan zo'n uh, zo uh, virus en dat kan eigenlijk de, de, de, de boel op afstand overnemen. Ja. Nou, en het blijkt dat je dan inderdaad ook gewoon bij de... Uh, centrale, waar de FED kunt inloggen, en dan kun je gewoon geld overboeken. Ja, oké, okay, maar dat geld zit dan gewoon digitaal daar. Ja, ja. Dus, dus, dus ook die centrale banken, die hebben dus gewoon internetbankieren, en dan moeten ze bij de FED inloggen om geld over te boeken. Zo simpel werkt het eigenlijk. Een uh, gedeelte van dat uh. geld is, geloof ik, is nog steeds zoek in Filipijnse casino's, zo begrepen. ja. Uh. Nou, ik heb begrepen dat er bij een meneer Wong is uitgekomen. Tenminste, dat wordt uh, beweerd. Oké, okay. goed. Dat benadrukt nog eens keer hoe belangrijk het is om je informatie in jouw systemen gewoon veilig uh, te bewaren. En uh, niet zomaar toegankelijk te maken voor iedereen. En uh, dat is een uh, moeilijk gevecht. En uh, dat detroits, dat is een grote plaag momenteel in uh, information security land. Dus... Ik denk dat ongeveer 60 of 70 procent van de incidenten waarbij uh, informatie gelekt wordt, wel begonnen zijn met trojans. Dus uh, een vervelende plaag momenteel. Ja, ja nou, maar... en, je kunt, en je kunt je daardoor ook afvragen: is het dan wel verstandig om alles zo digitaal te doen dat je je eigen centrale bank koppelt aan de Amerikaanse Fed? Wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat gewoon verschrikkelijk onhandig is, want je zet het geld allemaal op afstand. Nou, En dat betekent dus dat je ook op afstand moet inloggen in dat systeem. En dat gaat niet, dat gaat niet om, uh, om, om 100.000 euro, dat gaat niet om een miljard euro, maar dat gaat, dat gaat om, om echt miljarden euro's. Nou, en de vraag is of dat, of dat veilig is om dat allemaal via internet te doen. Dat moet je zoveel mogelijk beperken, ja. Zou je ook nog af en toe wat goud in je kluis hebben? Ik denk dat centrale banken de verstanden gaan doen om meer goud in hun kluis te stoppen. Ook goed voor de goudprijs, overigens. Plus, ja, ja, als er dan wat gestolen is of zo, van er is wat goud overgeschreven van één rekening naar een andere, dan kan je dat labeltje gewoon weer terughangen. Van, oh nee, dat was, uh, dat was niet de bedoeling. Uh, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Uh, PvdA stichting krijgt uh, subsidie om domrechtse uh, mensen belachelijk te maken. Wat, wat is dit? Ja, grappig toch? Je hebt een uh, Foundation Max van de stoel. Uh -huh. En die is nu momenteel bezig met een pro-Oekraïne campagne. Oké. Okay. Nou, dat betekent dat ze uh, Facebook uh, adverteren. Target dus uh, op bepaalde keywords hè, van uh, Eurocept. Uh, sceptisch en dat soort dingen. En ze proberen dan ook vooral, uh, want het discussieniveau is heel laag. Uh -huh. ja, dat, ik, ik heb ook wat citaten en dan, uh, nou, je, je, je schrikt er gewoon van, van je, wat voor antwoorden dat ze dan geven. Maar dat is, uh, ja, dat is vooral bedoeld, omdat ze hopen dat, uh, ja, dat veel PVV'ers reageren. En dan gaan ze op zo'n manier antwoord geven ja, dat die mensen als, als ontzettend dom worden gevreemd. Dat is hun doel een beetje. Oké. Okay. Goed, um, die FMS, uh, dat zit in hetzelfde pand als het PVA hoofdkantoor. Het zit ook in hetzelfde pand als de jonge socialisten. Dus ja, het is een soort werkgelegenheidsprojectje. En ze hebben nu even flink kunnen cashen met het oekraïne referendum. En uh, ja, ik uh, hoop dat ze er veel plezier uh, van beleven. Het is natuurlijk alleen wel pijnlijk uh, dat de mensen gewoon soms keihard moeten werken. Met Oost-Europese mensen moeten concurreren op hun werk uh, qua salaris. Uh, maar dat uh, door die hoge belastingen, waarvan dan een deel naar dit soort mensen gaat, dat dat uh, wel heel moeilijk wordt. En, uh... Ja, al jarenlang een ton per jaar betaal je aan, uh, aan, aan dit soort mensen mee. En uh, die wijzen bijvoorbeeld uh, dat Nederlands is met een hoofdletter... Ze zeggen tegen iemand, w h ik zou niet weten wat het betekent, maar goed, het blijkt uh, ook een, uh, een P van de a te zijn. En uh, ze, ze, ze wijzen mensen erop dat, uh, dat, dat ze een cartoon hebben geplaatst. Nou ja goed, ik hoop dat ze, uh, laat ik het zo zeggen, het is natuurlijk gewoon fantastisch als je gewoon niks hoeft te doen, zelfs intellectueel helemaal niks hoeft te doen. En toch een tong krijgt. En ja, fantastisch. Laten we nog wat meer geld geven. En dan houdt het vanzelf wel een keer op. Zullen wij het ook doen anders? Ja, <laughs> prima ja, idee. Ja, ja. Nou, dan vangen we gewoon een ton en dan gaan we gewoon lekker niks doen of zo. Heerlijk. Ja. Nee, Nederlandse omroep, die krijgt natuurlijk ook een heleboel geld om je te propaganderen betaal je ook al aan mee. Ja, ook nog. Het is dus gewoon een gesubsidieerde trollen, zijn dit gewoon. <laughs> ja, maar dat is er ook al langer aan de gang. Dat, de Ewi had er ook al, uh, was al uitgekomen dat hij een aantal uh, van die keyboard warriors in dienst heeft. Nee, Maar goed, we gaan nog even verder uh, even kijken, want de, de column van Henk is al in zicht. Brandstichter Best. Zijn eh? Dat is de... Er is een brandstichter en die heeft zijn eigen huis met zijn dochters daarin in brand gestoken. En dat is volgens de buurtbewoners een voormalig Bosniëgangers. Ja, er zitten gewoon een heleboel bezig in dit nieuws. Uh, het is in Best, de gemeente Best. Oké, okay. dus de brandstichter uit Best was een Bosniëganger. Inderdaad, ja. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. En uh, ja, bij dit soort dingen is altijd... Uh, dat, uh, ja, Wat heeft hij daar in Bosnië meegemaakt? Hè? Dat zat er bij Srebrenica, natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt. En dan, je ziet in Amerika ook dat er enorm veel van die veteranen... Die redden het niet als ze terugkomen, die, ja, heel veel mensen hadden al gezegd dat hij hulp nodig had en... ...maar ja, uiteindelijk steekt hij dan het hele huis in de fik. Ik begin, ik begin nou in één keer te begrijpen dat als iemand die in de jaren negentig naar Bosnië is geweest. Ja. Oké, ah, oké. Okay, okay. En eerst dat ze een posttraumatische stressstoornis. is. Ja, precies. Ja. Ik hoop dat in Amerika zijn er ook zoveel mensen, veteranen per dag, die zelfmoord plegen. En is, ja, of ze nou daar doordraaien of al doorgedraaid waren toen, toen ze daar naartoe gingen, dat weet ik niet. Maar ja, dit, dit zijn ook allemaal kosten van zo'n. Uh, ja, interventie zeg maar. Ja, klopt, klopt. Hij zat daar in 1992 tot 1995 bij het Bed toen daar een gruwelijke burgeroorlog woedde. Ja. Uh, daar zal hij niet uh, meer eigenwaarde van gekregen hebben wat hij daar gezien heeft. Nee, klopt. Ik ken in mijn nabije omgeving een aantal uh, ex-Jugoslavië-gangers. Uh, ja, ze kampen allemaal met uh, stress en stress. Uh, ja. Ik denk ook heel moeilijk voor te stellen als je niet zelf in die situatie uh, bent geweest. Ja, klopt. Ja, ik denk dat het ook wel wat je bij Vietnam ergens zag is dat als ze dan weggaan, dan gaan ze als, als helden weg en worden ze uitgezwaaid en ze gaan belangrijk werk doen en vrede stichten enzovoort. En dan komen ze terug en dan zijn ze een ja, gebeten hond en uh, laf en uh, oorlogsmisdadigers. En... Dat is natuurlijk heel vervelend voor die mensen. Want ook omdat ze daar ver weg zitten, dan volgen ze het nieuws en die omslag ook niet zo erg. Ze komen terug en de hele zaak is opeens veranderd. Ja, daarom nooit doen oorlog. Eens, ja. Ja, nee, goed, ja. Maar laten we nog even snel naar het volgende bericht gaan. Justitieminister Oekraïne rijdt in een gestolen auto. Ja, maar ja. Dat is, volgens mij is dat met iedere minister. Het <laughs> gebeurt daar zo vaak waarschijnlijk. Dat het... Nee, nee, nee, maar ook de Jeetje. Nederlandse minister dus het is het allemaal van gestolen geld. Ja, ja, dat ook. Ja, ja. Maar ja. Nee, dit was een auto die een uh, Mercedes die in Duitsland als gestolen gemeld was. Dus het was echt, echt een... Die, die auto is de land binnen gesmokkeld en de staat heeft er beslag op gelegd en uh, nou rijdt die minister erin. Zo, dat is een mooie auto. Zo, <laughs> nee. heel direct. Hè? <laughs> maar dan ook de justitieminister die dan, uh, ja, die moet beschermen tegen inbraken. Maar ik denk dat in Oekraïne doet de politie waarschijnlijk ook al niks meer aan inbraken. <laughs> een soort Den Haag. Ja, eh... Uh... Ja goed, uh, er wordt nu een beetje de nadruk op gele gelegd door die, dat referendum. Er wordt gezegd, dat, kijk eens hoe stout men daar is in de Oekraïne. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook veel meer landen, ook in Midden-Azië, waar dat een paar keer is uh, gebeurd. En ik denk niet ineens dat het echt opzet is geweest en zowel nou ja, dan uh, uh, zal er wel een andere puppet uh, door Amerika worden neergezet. Uh, dus uh, dat zal ook geen probleem zijn. Ja. Albanië was ook altijd beroemd om de hoeveelheid gestolen auto's. Ja. ja, en Polen en al die landen in het begin natuurlijk. Ik denk dat als je de verzekeraars laat achteraan gaan, dat het een uh, stuk uh, minder uh, zou voorkomen of minder makkelijk zijn. Ook al is het niet eenvoudig om goed omgekatte auto's nog te herkennen in een later stadion. Eh, alweer wat kapot genuanceerd. <lacht> Sorry, <lacht> we zouden dat niet meer doen. <lacht> ja, houden dat wel een beetje extreem. Ja, met verzekeraars zouden denk ik middelen... Regelingen gaan treffen om te zorgen dat ze zo snel mogelijk zijn auto terug kunnen vinden. Dus uh, ja, misschien uh, taggen of zo. Of, en, uh, nee, ik denk dat die, die moeten wel een goede oplossing verzinnen, want dat zijn voor hun kosten allemaal natuurlijk. Maar goed, we gaan nog even naar uh, andere gestolen goederen: dat zijn namelijk al die films die gejat worden op de piratenbaai. <laughs> ja, dat is een berichtje over Stichting Brein, uh, want die maakt een, schik een schikking met een uploader. Ja. Het gaat om een uh, grote Nederlandse uploader. Ja, uh, ik zeg wel gestolen, hè? maar ja, er, er is niks vermist natuurlijk hè, bij het de, bij de slachtoffer. Het gaat hier om het kopiëren. Nee, het gaat inderdaad om uh, het Two Lions-team. Ken je dat? Ja, ja bekende uploader, uh, ja. Ja, nou, die hebben ze dus nu uh, een boete van uh, 67.500 euro opgelegd. Oké. Okay. Gewoon met het uh, aanbieden van Nederlandse films, muziekalbums, et cetera, op internet. De vraag is natuurlijk, ja, hoeveel er nu bij uh, de artiesten en de mensen die die films en muziek hebben gemaakt uh, terechtkomt. Want ja, een boete komt meestal ten goede aan het grootste slachtoffer van het land, de overheid. Ja, dit was Stichting Brein, denk ik. Nou ja, een verlengstuk van de overheid. Ja, uh, het wordt ook al... Uh, ...privacy, waakhond, autoriteit, persoonsgegevens genoemd. Eh. De, de, de, dankzij de VVD-deelname aan het kabinet. Uh, ik, ik weet ook al dat het uh, over die uh, persoonsgegevens uh, waar Jacob Koon stamt. ...dat is nu de privacy-autoriteit. Oh, ja. En Brian wordt dus nu ook een autoriteit uh, genoemd. Ah. He, dat is de, de inbreng van de VVD in dit kabinet. Uh, yes. Dus uh, in, in ieder geval, nou ja, er de, de, de, de wordt belasting geïnt. He, daar, komt het, uh, daar komt het toch wel een beetje op neer. En ja, die mensen, die, uh, die, die, uh, die, die uploaders moeten bloeden, die, die groep natuurlijk. Maar ja, nogmaals, uh, het is de vraag in hoeverre, hoeveel dubbeltjes... dat uh, degene die die muziek uh, hebben gemaakt, of die films... Hoeveel dubbeltjes dat die erbij uh, gaan krijgen uh, voor, die, uh, voor, voor die paar downloads? Meestal is dat gewoon niks. En die ja. uploaders die hebben er ook niks aan verdiend. Hè? Die, die nemen film en dat, dat loaden ze up. Maar dan uh, ja, dat betekent niet dat er 67.500 euro bij ze ligt. Dus ik vermoed dat, dat het ze al, gewoon de hoogte van de boete vastgesteld is aan, naar aanleiding van de totale het totale hoeveelheid geld die ze bij elkaar hadden. Dat is alles verkoop. Ja, inderdaad. Dat is ook nog de vraag. Maar ja, dat betekent voor die mensen waarschijnlijk dat ze drie jaar langer slaaf worden. Ja. Uh, ik vermoed dat ja, als je zo'n claim krijgt wat ongeveer de, de waarde is van een half huis of een, of een, goede, een, een, een, een mooie auto kun je voor, voor die prijs kopen... Nou, ik, ik weet niet hoe, hoe groot het die groep is, maar... Ik kan met... Hebben ze ook die, die mensen weten te achterhalen wie dat zijn? Nou ja, dat is, dat is kennelijk uh, bekend. Want anders dan kun je niet een boete uitdelen. I iemand heeft een accepteerde nu door de Brittenbus ontvangen. Oké. Okay. De release groep is Two Lions, dus dan denk ik het zijn er twee. Ja, <laughs> yeah. dus, uh, 33.000 per man. Nou ja, daar had je uh, mooie dingen van kunnen kopen. Dus uh, ja, dit gaat weer ten koste van de economie. Ik weet niet in welke... ...welke streek dat die mensen wonen... ...maar het kan best zijn dat de bakker daar wat minder vaak visite krijgt... ...dat, uh, ja, dat, er, dat, er, dat er wat minder vaak een keuken wordt gekocht. Maar dat geld dat, dat die 67.500 euro... ...die gaat natuurlijk gewoon van de two lions naar de two ambtenaren. En de two ambtenaren die kopen daarbij... ...die gaan naar de bakker toe en die kopen daar een keuken van. En dat is, uiteindelijk... Ja, is het alleen wie geeft het geld uit, denk ik. Dat de, de bruin weer een paar feestjes geeft. Net Sorry. zoals met de, auto, met de benzinebelasting, zeg maar. Dan, ja, dan gaan we belasting op benzine mogen doen en dan wordt er minder brandstof gebruikt. Dus goed voor het milieu. Maar het enige wat er gebeurt is, er gaat meer geld naar de overheid toe. En die mensen die gaan dan gelijk een vakantie boeken met een vliegtuig, af, natuurlijk. of uh, die kopen een uh, dikke SUV of zo. uiteindelijk <lacht> is het alleen degene die de olie consumeert, verandert eh, met belasting. Ja, ja, of naar een klimaatconferentie, hè, of een uh, vliegtuig of zo. Ja, privé, ja. Het is, Het is ook nooit dichtbij, hè, met die klimaat... Uh, <laughs> nee. nee. Of, of... Ja, ik, ik, ik denk dat de, de, de, de cateraar van de Stichting Bruin weer een order voor... Uh, Doe maar weer een paar champagneflessen, want we hebben weer wat te vieren. Ik denk dat die, die zitten vast in Den Haag. Nou, dat kan ik ook voorstellen. Buma stemra zit op de lange Voorhout. Ja, Buma maar Ik bedoel Stichting Bruin. Maar meestal zitten dat soort organisaties niet uh, in de provincie. Hey, hey, hey. Dus die bakkers in de provincie hebben het allemaal slecht. In en Den Haag uh, wel beter. Ja, uh... Ik wil zeggen dat uh, al dat uh, gedownloaden zouden... Ik hou er zelf niet zo van. Ik, vind het, uh, ja, niet... ja, ik heb liever dat het geld toch wel bij die uh, filmmaatschappij terechtkomt. Maar uh, wat, wat mij wel gewoon tegenvalt en waar ik me ook gaan irriteren... is dat gewoon heel veel van die films... Of ze zijn niet uh, downloadbaar via iTunes of Netflix. Of uh, uh, ze zijn er nog niet omdat ze net in de bioscoop uit zijn. Terwijl ik helemaal geen zin heb om in een bioscoop te gaan. En daar uh, scheid ik wel op. En daarom vind ik het altijd wel goed dat dat altijd er wel is. En er altijd wel iemand is die dan even een filmpje op dvd van mij wil uh, burnen. Maar uh, ja, de filmindustrie kan zelf ook nog het nodige doen om te zorgen dat mensen dit niet meer zo vaak doen. Nee, nee, en natuurlijk het monopolie dat, uh, dat die brein heeft. Hè. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig ook allemaal uh, sites, daar kun je niet van downloaden, omdat er geoblocking op zit. Omdat in Nederland, dan moet het verplicht via Nederlandse reseller, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is niet zo dat die, dat die auteursrechtenorganisaties dat die met elkaar mogen concurreren. Dat zou het natuurlijk ook nog veel prettiger maken, want dan kan de artiest met. Uh, ...de goedkoopste contract sluiten. En kan de consument ook zeggen... nou, hey, ik, uh, ik, ik, ...ik download het niet uit Nederland... ...maar ik hou uh, mijn muziek wel uit uh, België op mijn films. Ja, en dat maakt het nog eens keer extra lastig. Ja, op zich is het zo met die films. Het is natuurlijk nou een wereldwijde markt. De distributiekosten zijn heel laag. De fabricagekosten zijn ook een stuk lager. Dus uh, ja, het, het kan heel goedkoop. Maar als je dan een beetje sluikreclame in doet... ...dan zou je dat, dat, dat zou wel heel en moeten kunnen komen... ...met de financiering lijkt me. Maar ja, die, net zoals bij die muziek in het begin, dat die cd's maar 40 gulden bleven kosten, gaat die prijzen zakken niet mee met, uh, met de dalende kosten daar. Ja, ik zie wel continu verbetering, dus er zijn ook films gewoon sneller uh, in ieder geval te koop via iTunes of uh, te huren via iTunes en uh, soms ook al redelijk snel bij Netflix uh, down te loaden. Dus het wordt wel langzaam beter, mm. maar uh, nog een lange weg te gaan. En tot die tijd uh, hebben dat soort mensen, zoals Brein, ook nog uh, genoeg werk. Mooi ja. business. Ja, en uh, Dijsselbloem gaat zich er ook mee bemoeien. <laughs> Even een bruggetje te doen. Uh, nee, nee, nee, dit is iets anders. Uh, Dijsselbloem stelt uh, providers uh, ultimatum voor. Uh, uh, voor een, het heeft te maken met een gedragscode voor, uh, voor mensen met een uh, internetabonnement. Ja, met name voor de aanbieders daarvan, hè? Uh -huh. Maar ja, het is, uh, het is, het is uh, eigenlijk, uh, merk je dat het mes uh, steeds harder op de keel wordt gedrukt uh -huh. van, de, van, de, van de telecom sector. Want naar de financiële sector wil Dijsselbloem ook de telecom sector, uh, uh, consolideren. En dan okay. met name ook de aanbieders van abonnementen, hij wil van... Uh, ja, hij wil eigenlijk dat je dat hele bellen.com wel kunt afschaffen... en dat je kunt kiezen tussen KPN, KPN en KPN. Oké. Okay. Want dat is dus voor afluisteren is dat makkelijk... want uh, ja, de veiligheidsdienst uh, om met al die clubjes een overeenkomst te sluiten... is een beetje ingewikkeld. Ja, dus, uh, dus ja, daarom dat hij nu allemaal maatregelen neemt... die, ja, die de markt eigenlijk niet ten goede komen. Hè? Eerder hebben we al genoemd dat ze, als jij een telefoon bij het abonnement doet... Dan moet je daar zometeen je registreren bij de AFM. He, dus met andere woorden, dan moet dat al als persoonlijke lening worden gere geregistreerd. Dus ja, daar blijven straks geen aanbieders van. Dus dan mag je alleen nog Sim Only uh, aanbieden. Of je moet uh, in één keer een iPhone uh, als 700 euro uh, gaan proberen te verkopen. Kun je ook doen. Maar uh, in ieder geval, dat mag al niet meer. Nou, en in die gedragscode, daar staan natuurlijk allemaal wetjes en regels die ervoor zorgen dat er minder telecomwinkels komen. Dat er minder aanbieders komen. Dus dat, uh, ja, dat je eigenlijk inderdaad uh, het doel bereikt. En dat is gewoon consolideren. Big laws, big companies. Ja, ja. wat we zeggen, corporatisme, uh, dat bereik je door uh, veel regels. Ja, nee, we racen nog even snel naar... Uh... En volgens mij is dit het uh, laatste bericht voor de column van Henk. En daarna hebben we trouwens Mart van der Leer, die uh, nog het een en ander over het Oekraïne-verdrag komt uh, vertellen. Ja, ik heb hier uh, een Engelstalig berichtje. These researchers know when and where you uh, were drunk tweeting. Oh god. Ja. En dan kunnen ze bij mij al helemaal losgaan, denk ik. Inderdaad, ja. ik zei al, in de voorbespreking, ik zei al, de flitspaal is ook ooit uitgevonden. Hè? Ja, ja, ja. Ooit is er, hebben uh, researchers ontdekt dat er iets is om de snelheid van de auto mee te meten. Nou, en nu hebben we dus inderdaad, kun je gedrag meten, kun je dus met, een, uh, met meetapparatuur, kun je zien, nou, die is op social media bezig, die kon wel eens dronken zijn. Nou, als je dat inderdaad objectief kunt vaststellen van, uh, nou, als iemand dit en dit uh, typt, dan heeft hij zoveel UGL. Ja, dan kun je dat ook beboeten. Dus dit is de eerste stap in de richting van, nou, je, he, het, het, het heet al niet voor niks openbare dronkenschap. Je mag dus in de openbaarheid niet dronken zijn. En ja, wat je op social media doet, is ook redelijk openbaar. <lacht> ja, ja, ik, ja. Het lijkt ver gezocht nu, maar je, het kan, zou zomaar geven het een paar jaar en ze hebben de ja, ja, het erin. Ja, ze weer een, een melkkoel, Je krijgt natuurlijk nog wat mensen over die een naakt tweet, dronken tweeten. En die heel erg veel spijt van hebben, berauw, en brouw. Uh, en drama's leveren het op in de gezinssfeer. En daar moet de overheid ingrijpen. Uh, uh, uh. Ja, je hebt als social, je hebt, je hebt in toenemende mate bij de politie. heb je social media uh, politieën. Hmm. Bijvoorbeeld die man die, uh, die, die, die bezoek kreeg in verband met zijn tweet, zoals eerder besproken in de uitzending. Maar je hebt steeds meer teams die zitten echt de hele dag achter internet. Die gaan niet meer achterinbreken, Zadé. Dus die zitten achter de computer. Daar is geen tijd voor. In, en, en in te breken in jouw privéleven. En nou, in, jouw, in jouw computer ook in te breken. Ah, en dan is dus de volgende stap, ja, als je, als je dan toch in iemands computer aan het inbreken bent en, en, en bent aan het meekijken bent met uh, wat iemand uh, twittert of op Facebook zet, ja, dan is het ook wel leuk om te weten, is iemand dronken? En is iemand dronken? Ja, moeten we daar niet naartoe? Kan dit wel? Uh, <laughs> ja, dat is een, uh, dat, ja, dat is een mooie ontwikkeling dit weer. <laughs> We komen even langs hier. kom wel eens wat trokken zijn. Gaat het wel helemaal goed met jou? Ja, Henk zou zo'n column over kunnen maken. <laughs> nee, want dan gaan we naar de column van Henk toe. En uh, zoals ik al eerder zei, hierna zijn we terug met uh, Mart van der Leer. Die, uh, die komt nou binnenlopen. En die, uh, ja, die gaat het hebben over het uh, Oekraïne-verdrag. Want uh, ja, volgende week mogen we stemmen. 6 april. 6 april, ja dat is volgende week al. Ja. Nee, goed, ja, dan gaan we eerst even naar de column van Henk. Hallo! Ik uh, ben Henk. En vandaag wil ik het graag met jullie hebben over conflicten. Conflicten komen dagelijks uh, bijna overal voor. Of je het ze nou opmerkt of niet. Sommige conflicten komen in de krant. En andere niet. Sommige conflicten worden opgelost. En andere worden weer ontweken. Wat zijn conflicten? Ik heb daarover persoonlijk veel geleerd de uh, afgelopen tijd. Want uh, ik ben ook in een gigantisch conflict uh, verzeild geraakt in mijn vrijwilligerswerk met uh, de gemeente Groningen. Misschien heb ik het daar straks nog meer over. Dan heb je nog het aspect van, van de steur. De minister van Justitie. Die uh, volgende week nog meer uit moet leggen. over de rol van Nederland. bij de aanslagen van Brussel. Ja, want Nederland wil zich graag. zeer belangrijk voelen op dat vlak. of zo. En zeker en uh, veilig. En. een leuk bericht. Dat vind ik zelf weer hilarisch. wat misschien ook wel. tekenend is voor conflicten. Een grappig bericht over een, een Drentse schaapshedder uit Exlo die aan de dijk is gezet. Laat ik dat nou eens uit, als uitgangspunt nemen. Even kijken wat we daarin kunnen stoppen en uit kunnen halen. De Drentse schaapshedder Jos Roobroek is vorige week veelvuldig in het nieuws geweest. En wat was er nou aan de hand in uh, schaapsherderland? De sch herder heeft een persbericht uitdoen gaan dat, dat de, het bestuur, wat een beetje over het schaapsherderen gaat in uh, Drenthe, geen goede visie had over uh, schaapsherderen. En uh, hij zei dat... Uh, door de wijze van fokken, dat dat te eenzijdig was... en dat daardoor de weerstand onder de kudde, uh, onder de schapen in de kudde, dat dat er onderleed... en dat daardoor heel veel schapen uh, doodgingen, zeg maar. <tie> Toen kwam er een bericht van het bestuur, die zei van die man die klets uit zijn nek. Hij weet niet waarover hij praat, hier is onderzoek naar geweest... En vandaag is er dan in het nieuws dat die beste schaapsherder ontslagen is. En dit is een conflict zoals we ze zo vaak kennen. Iemand die denkt een bepaalde autoriteit te hebben. En anderen denken nog meer autoriteit te hebben. Een belangrijk aspect van conflict dus gaat vaak over zeggenschap en eigenaarschap. Ja dit is mijn fucking kudde en uh, dat is jullie stapel papier houden jullie je daarmee mee bezig en met de financiën dan, hè, en dan voel ik mij verantwoordelijk, hè. verantwoordelijkheid speelt ook mee mee voor de schapen aan zich, speelt altijd mee de andere aspect wat vaak naar uh, voren komt is uh, erkenning ja, dat merk je nu ook het gaat ook over autoriteit wie weet er nu het meeste van schapen? Hè? En wie uh, werkt er het hardst? Wie is er het meest essentieel voor het schaapsherderen in uh, ja, Drenthe? Wat uh, bekend staat om, uh, als provincie voor het uh, herderen, het, het hoeden van schapen. Nou, ik denk dat schaapsherderen inderdaad uh, vaak uh, uh, uh, samengaat met een uh, herder en minder vaak met een bestuur. Dus dat is uh, vaak een, um, een, een, um, ja, al een doelpunt voor de schaapsherder. Uh, maar uh, die man uh, wordt betaald door een stichting en voor die stichting heb je weer een bestuur nodig. Huh? Dus ja, dat, dat, dat levert een bepaalde wrijving en spanning op. En, en de vraag is dus nu ook: van wie is er het meest uh, essentieel? En dan zegt de stichting: Nou, jij, dus niet, schaafsherder. Wij vinden voor jou zo een ander. En nou is er ook al een nieuw gezin geïnstalleerd. En dat heb ik er zelf ook meegemaakt. Ik, uh, ik ben in een. In een wijkorganisatie, wijkraad gestapt ooit een keer. Nou, dat is een soort vereniging. Dat doe je allemaal in je vrijwillige tijd voor een kleine vergoeding, een paar tientjes. Ja, je probeert er wat van te maken, maar je probeert ook de gemeente uit te dagen soms. Maar soms denken ambtenaren op verschillende lagen van ho ho ho, het moet ook niet al te hard gaan. En ik denk dat er toen op een gegeven moment een onderzoek naar ons is ingesteld. En toen vonden ze inderdaad dat wij financiële administratie niet onze allerbelangrijkste taak vonden. En dat gaf de gemeente een reden om ons volledig uit te schakelen. Dus toen hebben ze gewoon alle strikste regels genomen om te controleren. Maar het stomste wat ze gedaan hebben is een aangifte doen. Van verduistering. Want daarvoor is uh, nul uh, bewijs gevonden. Er zijn alleen vermoedens. Het conflict is denk ik gegaan zoals dat is. Zeg maar. Van uh, wie is er het meest onmisbaar in de wijk? Nou, ik, er, er loopt één ambtenaar in de rond hier. Dat is een zogenaamde stadsdeelcoördinator. Die denkt van ik ben onmisbaar in de wijk. Ik kijk naar de wijk. Ik, ik ken de wijk, ik ken uh, alle instanties die met de wijk te maken hebben. Ik ben eigenlijk ook bang voor als bewoners zich in de wijk gaan organiseren. Want uh, nee, ik weet niet waarom je dat precies vindt. Die man voelt zich ineens bedreigd in zijn deskundigheid. En hij heeft toen ook de onderzoek ingesteld bij de subsidieverstrekker. Dat verhaal is Elke keer door elkaar heen gelopen. In wezen zijn er twee compleet verschillende loketjes binnen de gemeente, maar hier hebben ze besloten om volledig samen te werken en waardoor niemand gelooft van dat wij flink genaaid worden en dat uh, dat uh, dit een stukje ongeschreven gemeentelijk beleid is. Art van de Stuur heeft. Uh... Ja, een kleine moment van schaamte gehad. En hij heeft de Tweede Kamer niet juist geïnformeerd. Uh, nou, dat kan gebeuren. Maar waarvan is hij afhankelijk voor de Tweede Kamer van zijn ambtenaren? En dan krijg ik het idee dat er hier een, een probleem speelt. Een conflict. Verschillende belangen. Nou, die... In mijn bewustzijn even oud zijn als het uh, gezeik over de noodzijdlijn in Amsterdam. En dan sprak ik over de tijd van Winnie zorgdrager, als ik het goed uit mijn hoofd heb onthouden. Die is op een gegeven moment ook ontslagen uh, vanwege ambtenaren die zich tegen de minister keerden. Ambtenaren kunnen meer macht hebben dan politici. Politici kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld. Er is voor onze democratie bedacht dat je een bepaalde balans moet hebben. Die balans in Nederland uh, laat zich merken door verschillende soorten partijen. Die verschillende soorten partijen kunnen soms twee gelijktijdige belangen vastleggen. Van ambtenaren, jullie moeten twee dingen tegelijk doen. Jullie moeten soms de bevolking er onderhouden, houden, maar ook de kans geven. Of, zoals je nu aan de grenzen hebt, we hebben een Schengen-akkoord, maar er moet ook uh, gecontroleerd worden op terroristen. Ik denk dat, dat die context zeg maar, zeker speelt bij uh, Art van de Steur. Binnen die belevingswerelden wordt natuurlijk ook heel veel informatie naar elkaar uh, gestuurd of onthouden. Het is maar net wie wat het meeste uitkomt, soms gaat het echt om belangen. Een grote vraag voor mij is waarom, want dat bleek dan, stuurt de NYPD, hè, die ik ken van hele heroïsche politie-series met zwaailampen op het dak en, en bierdrinkende detectives en sigaarrokende chefs, jaren zeventig dan, waarom sturen die Nederland een bericht over een uh, Belgische terrorist? Dat uh, komt niet naar voren in al het nieuws. En dat is jammer eigenlijk, want onze rechten worden afgepakt en wij staan erbij en kijken ernaar. De politiek laat het ook maar gebeuren. Zij denken alleen van, nou valt er misschien een kabinet te wippen of niet? Ja, die art van de steur lijkt niet echt een houdbaar persoon. We kunnen er verder niks mee, we hoeven er verder ook niks mee. En dan eindig ik daarmee, en het is helaas niet grappig, maar wel heel leerzaam. In wezen zou je van elk conflict moeten leren... De islamitische woord, het islamitische woord, of hoe heet het, Arabische woord voor conflict, eeuwige conflict, is jihad. Jihad heeft al vastbesloten van wanneer een conflict te einde is, dan moet je ook ophouden met het gezeik. En wanneer kun je ophouden met het gezeik? Als beide partijen iets hebben geleerd van het conflict. Ja, dat was dan de column van Henk. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En uh, ja, en inmiddels uh, bij ons het café uh, Libertaria is uh, niemand minder dan de enige echte Mart van der Leer. Geef hem een hartelijk applaus. Ja, hey, hey Mart. Ja. ja, leuk dat je er ja. weer bent. Ja, ik ben er weer bij. Ja, en je bent nou ook echt niet meer op het uh, Zuid-Amerikaanse continent, hè? Nee, nee, nee. Helaas niet. Maar uh, ach ja, we zijn weer eens in Nederland. Nederland. Ja. <laughs> ja, en je, je zegt al we. Ja, ik kom namelijk zo. Ik ben uh, tussentijd getrouwd. Jongen, dus, jongen. Uh, en een bankiertje. Dus Tegenwoordig ja. in, in de meervoud. En een bankier. Ja. Echt nee, een echte bankier, jongen. Nou, joh. Ja, goed. Uh, maar we gaan het even met jou hebben over het uh, associatieverdrag uh, met Oekraïne. Want jij ja, ja, je komt uh, van je wereldreis, kom weer terug. En potverdorie, Nederland gaat een associatie... Of tenminste, de EU gaat een uh, associatieverdrag uh, aan met uh, Oekraïne. Ja. Ja, dat is eigenlijk al uh, gelijk al als je, als je het woord associatieverdrag uh, hoort, hè, wat je heel vaak hebt bij wetsvoorstellen en, uh, en andere initiatieven van overheidswegen, dan denk je iets heel anders dan wat het eigenlijk is. En uh, nou, dat hebben we ook uh, in deze, zien we dat weer. Dus uh, ja, het, is, uh, en het komt eraan nu. Hè. We hebben het referendum, uh, hebben we komende woensdag. 6 april. Ja. En uh, ja, ik ben benieuwd of er genoeg mensen opkomen daar überhaupt. Want uh, het wordt eigenlijk, uh, heb ik het gevoel, zoveel mogelijk uh, uh, onder de, zeg maar, uh, onder de uh, hoe zeg je dat, onder het tapijt geschoven. Genegeerd. Uh, genegeerd, dat bedoelde ik, ja. ja. Het wordt zoveel mogelijk genegeerd eigenlijk. Alleen ik zag toevallig wel van de week dat ik uh, op YouTube een uh, filmpje wilde kijken. En dat ik ineens uh, een of andere Oekraïense die uh, de EU begon te loven. Uh, daar als reclame zag. Maar voor de rest hoort er eigenlijk uh, weinig over. En ik denk ja, ja. dat dat intentioneel is. en uh, Ik wil nou ook weer niet, niet te veel complot denken, maar we weten allemaal hoe de EU in elkaar zit en hoe politiek in elkaar zit en uh, zeker een grote bureaucratieën. Die willen altijd hun, uh, hun, uh, hun rijk uitbreiden en hun macht uitbreiden. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, hoef je het verdrag eigenlijk niet eens te weten om, uh, ja, om toch een idee te krijgen van waar gaat het eigenlijk over. Want uh, ja, daar gaat het in principe gewoon over. Maar uh, er zitten ook wel wat andere Details aan die wel het, uh, het opmerken waard zijn. Maar op zich, uh, Oekraïne is niet het eerste land waar de EU een uh, stabiliteits- en uh, associatieovereenkomst mee heeft. Ik bedoel, uh, zoals heel uh, voormalig Joegoslavië hebben ze uh, zo'n overeenkomst mee. Ik geloof dat Nederland ook nog wat uh, associatieverdragen heeft met verschillende landen. Dus. Zo vreemd is dat toch ook weer niet? Nee, op zich, uh, kijk, uh, we leven natuurlijk in een, uh, een imperfecte wereld. Hè, zou iedere libertariër, denk ik, zeggen. Mm -hmm. uh, imperfect is, denk ik, nog een understatement <laughs> in dat, uh, dat opzicht. Maar uh, ja, nee, als je inderdaad uh, even voor lief neemt uh, dat we inderdaad uh, overheden hebben en, al die, en landen en, uh, en al die dingen. Mm -hmm. Ja, dan is dat uh, op zich inderdaad natuurlijk beter dat, ze, dat die landen, die overheden met elkaar uh, vriendjes zijn. Dan dat ze, dat ze oorlog maken. Want uh, ja, daar worden we uiteindelijk ook niks beter van. Ja. Uh, daar worden we alleen maar slechter van. Dus uh, nee, wat dat betreft uh, is het inderdaad uh, op, het, op het eerste uh, gezicht misschien geen gek idee. Maar uh, ja, als je dan meer uh, erin gaat duiken, dan kom je er toch achter dat het uh, over meer gaat dan alleen uh, handel. Zoals uh, zo vaak beweerd wordt: van nee, maar het gaat alleen over handel. En uh, het heeft verder niks met lidmaatschap te maken. Het heeft helemaal niks met, uh, met geopolitiek te maken. Het is alleen maar handel, joh. Ja, dat, uh, dat is dus het eerste punt eigenlijk wat gelijk al onderuit gaat, ja. als je kijkt naar het verdrag, want het gaat dus uh, absoluut wel over, uh, vooral ook over militair uh, samenwerken en dus over geopolitiek. Indirect kun je al lezen, of tussen de regels door kan je al lezen, van dat de boel al warm gemaakt wordt voor een uh, eventueel lidmaatschap. Ja, ja precies, precies. Nou, als we een bijvoorbeeld hebben over, uh, over, het, uh, over de militaire samenwerking, daar staan bijvoorbeeld teksten in als uh, de partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak. Dus nou, dat is gewoon uh, ja, 100% militair natuurlijk. Ja. En uh, ja, verder hebben ze het dan ook nog over uh, praktische samenwerkingen op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie termen voor gewoon uh, boots on the ground, zoals we in het Engels zeggen. Hè? En uh, ja, dat, uh, ik weet niet of jullie uh, ook uh, House of Cards uh, gevolgd hebben of, ja. uh, of u überhaupt, uh, kijken. Nou, dat, daar doet het mij aan denken. Hè? We... Nee, maar uh, ja, ik bedoel, het zijn hele mooie termen, conflictpreventie en crisisbeheer. Maar uh, ja, als je, kijkt wat, uh, als je een beetje tussen de, tussen de regels doorleest en kijkt wat de echte bedoeling is over, uh, eh, op militair gebied, dan heeft het eigenlijk vrij weinig of bijzonder weinig met conflictpreventie uh, te maken. En eigenlijk meer met, uh, ja, op zijn zachtst gezegd, een sterk blok vormen, vormen tegen, uh, tegen Rusland. Maar waarschijnlijk is het iets agressiever dan dat. Dus, um, dus goed, dat is één, militair. En dan twee, uh, ja, zoals ik al zei, hè, er wordt altijd gezegd... Uh, nee, het is alleen maar een handelsverdrag. Maar uh, ik zal nog even het artikel wat ik hier voor me heb... Zal ik nog even uh, de kop van lezen. Om ook even de credits aan die beste man te geven. Uh, dat de kop luidt... De vijf grootste leugens over het associatieverdrag met Oekraïne. En voor de mensen die dat, die dat willen lezen, uiteraard kun je dat googlen. Je kan ook even naar ukraine.eu. Dus niet Oekraïne, maar ukraine.eu. Daar staan allemaal hele mooie artikeltjes over waarom niet, waarom geen ja te stemmen, maar juist nee, komende woensdag. En uiteraard staat dat niet objectief, maar goed, wie is er wel objectief? Hè? En ik denk dat wij als libertariërs geen, geen probleem hebben met mensen die niet objectief tegen, tegen machtscentralisatie staan, toch? Ja. Dus goed, om even terug te komen op het zogenaamde handelsverdrag. Nou, ten eerste uh, punt hij uh, heel goed aan denk ik, dat hij heel goed aan dat de economie van Oekraïne ongeveer net zo groot is als die van Noord-Holland. Uh -huh. dus, uh, <laughs> dus dat is niet zoveel. En daarnaast ook dat de Nederlandse export naar Oekraïne 0,179% van het totale export is. Okay. Dus ja, als, dat, uh, als die handel uh, zo belangrijk was dan, uh, ja, dan hadden we denk, denk ik misschien een, uh, een verdrag met een ander land aangegaan. Ja, dan nog. Ik bedoel, daar uh, heb je geen associatieverdrag voor nodig. Uh. Nee, precies, precies. Dat is inderdaad ook zoiets wat in deze tijd zeg maar, door de overheid altijd verteld wordt. Hè? Van hé, nee, maar uh, ja, als jullie uh, vrije handel willen, of uh, vrij verkeer, of uh, wat dan ook, ja, dan moet er een verdrag komen. Ja, misschien dat dat in sommige gevallen waar is, maar in de meeste gevallen uh, ja. zou je eigenlijk gewoon zeggen: vrije handel. Nou, is goed dan. Uh... Schrijven wij op een, op een briefje, op, op één A4'tje schrijven het ene land of een vertegenwoordiger van de ene overheid, uh, wij heffen bij deze alle quota en uh, import uh, heffingen op. En uh, die andere die schrijft hetzelfde, allebei een handtekening onder en klaar. Maar ja. goed, uh, dragen, er zitten altijd allerlei haken en ogen aan. En uh, bijvoorbeeld ook met dat uh, tip, heet dat geloof ik, hè? de Transatlantic, ja, Transpacific. Partnership, TPP is het. Ja. Uh, tussen, uh, dus zeg maar tussen de Verenigde Staten en, uh, en andere landen die aan de aan de Pacifische uh, Oceaan grenzen. Dat is ook een goed voorbeeld van uh, ja, een zogenaamd vrijhandelsverdrag. Waar dan allerlei clausules in zitten uh, over. Uh, Japan mag dan meer auto's uh, importeren. Maar uh, als, als uh, zeg maar beloning daarvoor stelt Japan uh, zich dan open. wat betreft de rijst-export uh, voor de Verenigde Staten. Dus uh, ja, dat is, dat is natuurlijk gewoon politieke koehandel. Als je gewoon een echt vrijhandelsverdrag hebt. dan wordt er helemaal verder niet over rijst of auto's gesproken. Dan is het gewoon ja, vrijhandel klaar. Ja. Maar goed, dus uh, dat is ook in dit geval uh, niet het geval. Het gaat niet alleen over handel. Want anders dan, uh, ik bedoel, als dat echt het grootste punt is. Ja, dan hadden we toch echt een, een handelsverdrag met een ander land gesloten, denk ik. En dan vervolgens heeft het ook nog over, uh, ja, wat ze dan vooral niet zeggen, hè? het gaat niet over een EU-lidmaatschap. Dat wordt uh, ook altijd benadrukt, uh, met name als we het, uh, het van de overheid horen. En uh, bijvoorbeeld ook eurocommissaris Karel de Gucht, die zei nooit zou Oekraïne, of hij zegt uh, met andere woorden, nooit, nooit zou Oekraïne bij de EU moeten komen. Hij zegt namelijk letterlijk, tijdens mijn leven zie ik Oekraïne nooit lid worden van de EU. Maar goed, ja, de woorden van een politici, politicus die kunnen we met, uh, met een flinke schep zout nemen, toch? Ja. Yeah. Dus, uh, nou, verder, uh, wat kan ik er verder nog over zeggen? Nou ja, laat ik nog even wat verder wat quotes uit het, uh, uit het artikel halen. En zoals hij hier mooi zegt: de teneur in het verdrag is er een van voorkoken. En je haalde dat net ook al aan, Johan. Mm -hmm. nou, dan krijg je bijvoorbeeld kreten als geleidelijke toenadering tussen de partijen op basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe en geprivilegeerde banden. En de associatie van Oekraïne met het EU-beleid, bla bla bla een passend kader voor een versterkte politiek dialoog tot stand te brengen over alle zaken van belang. Nou, dan krijg je nog hele mooie kreet als vrede en stabiliteit bevorderen, bewaren en versterken. Maar goed, uh, ja, het is eigenlijk, uh, overvolgens zegt hij dan nog, de samenwerking uh, versterken op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid. En zo de rechtspraak en het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te versterken. Ja, als de EU begint over, uh, over mensenrechten, yeah. <lacht> of überhaupt uh, welke overheid dan ook over mensenrechten begint, dan krijg je toch een beetje dat idee van uh, de pot uh, die de ketel uh, zwart noemt. Nou, ja. ik denk dat het dan over rechtspositivisme gaat, weet je wel? Positivisme, ja, inderdaad. Je ja, uh, zult niet discrimineren en uh, ja, precies. dat soort dingen. Precies. Nou, dat is wel grappig dat je dat noemt ook, want uh, dat is inderdaad ook iets. En Nu en dan, dan zie je voorbijkomen dat er dan uh, eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door zonder dat het met zoveel woorden gezegd wordt. Maar dat ze dan bijvoorbeeld, uh, dat het verdrag uh, bijvoorbeeld het respect voor uh, homoseksuelen in Oekraïne zou bevorderen. Ja. Of dat het verdrag, en dat wordt wel heel specifiek gezegd, dat het verdrag corruptie in het land tegen zou gaan. <lacht> He, Oekraïne is een van de meest corrupte landen ter wereld. Ik weet niet of je dat wist ook. Ja, ja, ja. En dat is veel, want er komen steeds meer landen bij die, uh, bij die index. Er zijn weinig landen die er nu niet meer, uh, of nog niet, bij zitten. Zoals Noord-Korea bijvoorbeeld. Daar, heb je, daar hebben we natuurlijk geen betrouwbare informatie over. Maar um, ja, er komen steeds meer landen bij. En toch is Oekraïne nog steeds een van de slechtste. En, en daalt het in sommige gevallen, hè, sommige jaren, zelfs nog steeds op de, op de wereldranglijst. Dus uh, terwijl er steeds meer uh, arme ja, bananenrepublieken uh, gezegd, uh, bijkomen, is Oekraïne nog steeds een van de slechtste landen op het gebied van corruptiebestrijding. Ja. Yeah. Ja, hoe de EU dat dan aangepakt met zijn enorme bureaucratie en uh, ja, de dingen die we weten van uh, parlementariërs daar. Hè, die even inchecken en vervolgens de hele dag weg zijn. Dat, denk ik, uh, dat is denk ik het verhaal van de lam en de blinde. Ja. Vraag me af of, uh, het volgens de no of Oekraïne volgens de normen van de EU politici überhaupt corrupt is. Ik bedoel, volgens mij zien ze elkaar toch een beetje als gelijke, denk ik. Uh. Of misschien leren ja, ze ja, een echt? beetje van elkaar. Ja precies. Ik, ja. <laughs> <laughs> inderdaad, ja. ondanks alle mooie woorden denk ik inderdaad dat er genoeg zijn die denken van nou, dat hebben ze in ieder geval ja, in de overheid of in, of in de EU, die denken van uh, nou, die Oekraïners die, die hebben dat best voor elkaar zo ja, uh, maar ja, aan de andere kant is er ook moet ik ook als libertariër zeggen dat ik uh, niet zo falikant tegen corruptie ben zoals uh, misschien mensen in eerste instantie zouden denken Kijk, het is natuurlijk niet iets wat uh, door de vrije markt uh, bevorderd wordt, hè? corruptie, totaal ja, niet. Maar ja, als je hem kan omkopen on en daarmee uh, niet losgevallen wordt, dat... Ja, precies, je hoort ja. bijvoorbeeld vaak, hè, van uh, libertariërs die naar Mexico of zo gaan, met je en weet je uh, wel, je, die Jeff uh, Berwick en zo, en al die mensen die daarheen gaan. Ja. Of al die mensen, maar dat, uh, dat zijn er ook steeds meer. Uh, ja, dan hoor je dat ook, ja. Ik bedoel, als je kan kiezen tussen... Uh, of een hele hoge boete betalen. Of uh, nou, in hun geval word ik dan bijvoorbeeld iemand zeggen: Van nou, ik gaf 20 euro of 20 dollar aan een, uh, aan een agent. En toen kon ik weer uh, mijn dag vervolgen. Ja, ergens is dat beter dan dat uh, bijvoorbeeld je auto wordt weggetakeld. En dat je dan weer ergens op moet gaan halen. En dan betaal je een boete van, uh, van 150 euro of zo. Uh, weet je, als je in Nederland bent. En uh, ja, alle tijd die je daarin kwijt bent, ja, op zich is er dan uh, wel wat voor te zeggen hè, om gewoon die agent even 20 dollar uh, in zijn zak te, te steken. Ja. Maar ja, tegelijkertijd als het op hoger niveau gebeurt, dan is het, gaat er natuurlijk wel heel veel geld in verloren en uh, dan heb je allerlei mensen die daar, uh, ja, allerlei types die daar ook een handje in krijgen. Hm. Dus uh, ja, dat is natuurlijk de mindere kant. Maar goed, uh, ja, zoals ik zei, uh, die corruptie in Oekraïne... Ja, ik zie niet zo goed uh, wat, wat de EU daaraan moet gaan doen. Als, ja, zoals ik zei, als ik kijk naar, uh, naar wat er in de EU is nu en dan... Uh, wat we erover horen... Uh, we weten ook allemaal, wat je erover hoort is uh, een klein deel van wat er uh, daadwerkelijk gebeurt. Dus uh, ja, dat zijn mooie voornemens wat dat betreft. Uh, dat hoor je dan natuurlijk wel. Uh, dan hebben ze het over doeltreffende maatregelen om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te voorkomen en te bestrijden. Ja, er, is eigenlijk, er wordt gewoon niks concreets afgedwongen. Ja, dat, dat geeft die man uh, Joost uh, Niemuller, die het uh, die artikel heeft geschreven, die geeft dat goed aan, denk ik. Er is gewoon geen enkele eis. Ja, als, je, als je een verdrag uh, maakt met een land, uh, waarvan je weet dat het een van de corruptste ter wereld is en je wil er wat aan gaan doen. Ja, dan is het leuk om allerlei... Uh, Allerlei mooie taal te gebruiken. En hè, we gaan dit doen en we gaan dat doen. Maar dat is allemaal heel abstract. Ja. En als je dan geen eisen stelt. Zoals, uh, hè, zoals bijvoorbeeld Obama wel in Cuba deed. maar toen volgens ook weer heel erg op zijn nummer werd gezet. wat betreft mensenrechten. <laughs> dat was ja, ook een mooi verhaal ja, ja. Um, ja, ik bedoel, dan blijft het alleen bij woorden. En dan, uh, dan klinkt het allemaal heel leuk. Maar uh, ja, echte uh, echt eisen. Die heb je dan niet. En dan, uh, ja, nou, kun je kijk, niet... We, hadden de, de, vorige keer, we hebben een paar weken terug ook over dit verdrag gehad. En toen, werd, de, toen werd, kwam het ook naar voren dat er inderdaad geen eisen werden gesteld. Maar ja, kijk, uh, de EU die, uh, die koopt de Oekraïne wel om hè, met geld. En die geldstroom die stopt dan als uh, Oekraïne niet genoeg naar de pijpen dans van de EU. Ja, precies. Op, op dit moment uh, zijn er maar een paar uh, netto betalers in de EU. En alle, ja, tussen aanhalingstekens, armere landen, die, worden, die, die, die ontvangen geld. En op het moment dat je niet meer meedoet aan de omkoping, dan, ja, dan stopt de geldkraan. Mm -hmm. Het is eigenlijk een soort van verslaving. Hè? Je merkt eigenlijk ook al dat de, de motivatie van de, van, van, de, van de Oekraïne om bij de EU te komen... Ja, dat ging, uh, kijk, kijk maar naar die speech van, uh, van Guy Verhofstadt en Hans van Walen. He, daar, daar begon het mee. Uh, nou, ze begonnen gelijk met het, uh, met, met het beloven van geld. En voorlopig denk ik niet dat uh, de Oekraïne heel erg rijk wordt. He. Het is een, uh, een door oorlog uh, verscheurd gebied. Uh, met al een hele kleine economie. Uh, ik, ik denk niet dat dat binnen 2, 3, 4, 5 of zelfs binnen 10 jaar dat, uh, dat ze EU-contributie gaan betalen. Dus voorlopig is het alleen maar een... Uh, een potje om geld in te stoppen, zonder dat er uh, ja, voor de, voor de West-Europese belastingbetalers geld uitkomt. Helemaal ja, goed, uh, Mart, ga verder. Ja, eigenlijk is het laatste puntje wat nog wordt uh, aangestipt hier uh, specifiek nog in hetzelfde artikel heeft te maken met immigratie en uh, nou ja, zoals ik denk dat wij er uh, iets anders tegenaan zouden kijken dan uh, dan de gemiddelde als uh, als uh, dan de gemiddelde persoon maar uh, yeah, ik ben uh, persoonlijk in ieder geval volledig voor uh, niet zozeer immigratie maar gewoon uh, ja open grenzen geen grenzen maar uh, goed dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren en ja uh, yeah, het is natuurlijk ook zo dat we hier nog steeds en uh, zeker in vergelijking met uh, oekraïne en ook uh, heel veel andere landen meer naar het oosten van europa toch uh, een heel uh, aantrekkelijke uh, verzorgingsstaat hebben. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel interesseert. Hè? Het is niet voor niks dat heel veel mensen uh naar Noord-Europa willen komen, met name natuurlijk Duitsland ook, uh -huh. uh, en niet in Griekenland willen blijven zitten of in, uh, hè? Of in een ander land daar, uh, daar in de Balkan, ook al zou dat dan misschien een EU-land kunnen zijn, hè? Zoals, uh -huh. uh, zoals je daar natuurlijk ook hebt in, uh, in uh, Bulgarije of, uh, of Roemenië. Of Roemenië en Bulgarije uh -huh. gesproken, ik bedoel, die, uh, die hebben al heel snel de weg naar de, de subsidies uh, bij ons weten te vinden. Ja, precies. En de toeslagen. Dus <laughs> dan krijgen ja, de Oekraïners er ook nog bij. Ja, inderdaad. Ja en verder een ander punt wat ook uh, wat denk ik bezwaarlijker is uh, ook voor een, uh, een libertariër, die misschien in beginsel uh, wel heel erg voor uh, uh, open grenzen of geen grenzen zoals ik zelf uh, is. Dat er, er wordt ook aangehaald in het artikel dat het een heel populaire route is onder smokkelaars uh, om goederen en mensen de EU binnen te smokkelen vanaf, uh, dus vanuit Oekraïne. Okay. Want uh, Oek Oekraïne heeft uh, naar verluid een 482 kilometer lange grens, met, uh, met Polen bedoel ik dan. Hè. En uh, ja, dat uh, schijnt een heel geliefd gebied te zijn onder uh, mensensmokkelaars. Omdat het, uh, ja, het bestaat uit een rivier, landerijen, bergen. En uh, ja, dat, uh, het lukt gewoon niet goed om dat, uh, om dat een beetje dicht te houden. Voor zover je dat zou willen, nogmaals. Smokkelen van goederen, dat vind ik dan niet erg, maar... Uh... Nee, precies, precies, maar vooral mensen ja, uh... Uh, dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Zeker als dat dan, uh, ja, wie weet waar die mensen uiteindelijk uitkomen en uh, wat ermee gebeurt. Mm -hmm. Maar goed, um, ja, dat is eigenlijk uh, wat het artikel betreft. Wat ik zelf nog verder had gezien uh, in het, uh, in het uh, verdrag, ja, is eigenlijk uh, niet eigenlijk ter ondersteuning van het uh, artikel wat we net uh, hebben besproken. Als ik hier bijvoorbeeld zie in, uh, in artikel 7 uh, onder buitenlands en veiligheidsbedrijf. De partijen intensiveren hun dialoog en samenwerking en ondersteunen de geleidelijke convergentie op het vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid. Uh -huh. Met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. En, ja, zo enzo, enzovoort, enzovoort. En dan hebben ze bijvoorbeeld ook over ontwapening, uh, wapenbeheersing en de wapenuitvoercontrole. En, uh, met ja, ontwapening uiteraard. wordt dan de burgers bedoeld? De bevolking wordt daar uiteraard mee bedoeld, ja. Ah, ja. Ja, dus uh, nee, de, de, de staat uiteraard niet. Maar uh, dus ja, het is um, zoals ik zei, dat eerste deel eigenlijk uh, vooral ter illustratie van uh, wat ook in het artikel wordt aangehaald over, uh, ja, over veiligheidsbeleid. Maar um, daarnaast ook, um, ja, ook dus inderdaad die ontwapening. Dus uh, het is uh, alles behalve libertarisch. Dus ik denk dat om, uh, ja, om toch gewoon aan de stembus te gaan. Ik, ik zal ook benadrukken dat ik persoonlijk totaal geen, uh, geen vertrouwen heb in het systeem. En uh, ik denk dat er ook zeker uh, precedent is als we kijken naar, uh, um, ik zeg uit mijn hoofd 2005, toen Nederland uh, tegen, het, uh, tegen de grondwet stemde. Ja. En, uh, en Frankrijk ook. En uh, ja, vervolgens werd daar een verdrag van Lissabon van gemaakt en hebben ze dat gewoon uh, er alsnog doorgedrukt. Dus ik heb totaal geen, uh, geen illusie dat uh, als het, uh, het antwoord nee wordt op het referendum, dat, uh, dat de EU dan uh, zegt van, oh sorry, ja, we wisten niet dat jullie dat niet wilden. <laughs> maar, uh, maar ja, ik wil, eigenlijk wil ik gewoon, gewoon zien en horen dat ze dan gewoon keihard gewoon doorgaan en dat ze gewoon laten zien dat ze de scheid aan hebben. En nou uh, ja, misschien dat, daar dan mensen, dat dat mensen aan het denken zet. Uh, he, want uh, we, hebben al, we hebben het al zo vaak over gehad dat uh, hoe meer de staat ja, ons onderdrukt, hoe meer er geboren worden. He? Dus uh, wat dat betreft kunnen we eigenlijk alleen maar winnen van zo'n situatie als deze. Ja, yeah. maar normaal gesproken zou jij uh, nooit... Uh, tenminste, je bent niet iemand die graag een stemhokje bezoekt, hè? Nee, nee, nee, nee. <laughs> Ik moet zeggen dat ik ook nog niet zo gek lang tot die conclusie ben gekomen Dus ik heb de mogelijkheid ook nog niet gehad. Ik heb bijvoorbeeld nog wel in 2012 heb ik nog wel op de Libertarische Partij gestemd. Okay. Maar uh, dat zou ik niet nog een keer doen. Nee. Geen okay. motie van wantrouwen. Uh, dat heeft verder niks met de Libertarische Partij te maken. Maar gewoon met het systeem. Ja, ja, ja. Ja, dus echt landelijke verkiezingen. Nee, daar, uh, daar ga ik niet voor. Ja. Maar uh, ja, zo'n referendum uh, ook natuurlijk uh, omdat, uh, zoals we al zeiden, het is het eerste, de eerste keer dat het uh, eigenlijk door het middel van het verzamelen van handtekeningen een referendum wordt afgedwongen. Uh -huh. ja, dat is toch wel, toch wel bijzonder. Uh, ook, ook al lees ik dan zelfs op, op de site bijvoorbeeld van Oekraïne allerlei kreten van uh, we moeten de democratie redden en uh, ja, andere dingen waar ik het dan ook weer niet mee eens ben. Maar goed, het is ja, wat dat betreft uh, ja, toch wel een, uh, ja, iets unieks. Dat had voor de eerste keer gebeurd in die historie. En uh, ja, het gaat mij eigenlijk vooral, zoals ik al zei, erom dat we dan gewoon kunnen zien en horen... dat die, uh, die mensen in Brussel en in Straatsburg uh, gewoon plat gezegd schijt aan ons hebben. Ja. Een soort bevestiging van wat wij al weten, maar wat heel veel mensen nog steeds niet, uh, niet beseffen, denk ik. Ja, ja, ja. ja, wat brengt de toekomst? Waar gaat dit naartoe? Vanuit de EU bedoel je? Ja, ja ik denk dat, uh, dat dit traject duidelijk is. Ik denk dat uh, de EU wil maar één kant op. En dat is uitbreiden en uh, macht vergroten. En uh, ja, of, daar, uh, of dat daar verdere relaties uh, bijvoorbeeld met uh, Rusland uh, door onder druk komen te staan. En dat wij daardoor met z'n allen meer risico lopen. Ja, dat zal, dat zal hun verder een zorg zijn. Dus uh, ja, en dat, ik denk dat we dat uh, op alle gebieden zien. Hè? Op, op economisch gebied, waar op zich uh, natuurlijk uh, zeker dingen voor te zeggen zijn. Hè? Zoveel mogelijk vrije markt en, uh, enzovoort enzovoort. Maar ja, ook op politiek gebied, zoals we net besproken, op militair gebied. Dat zijn natuurlijk allerlei dingen die wij, uh, waar wij niet vrolijk van worden. Dus uh, ja, al met al uh, denk ik dat we per saldo dat we op achteruit gaan. En dan, uh, dan had ik liever gezien, uh, als je dan een staat moet hebben, enzovoort, enzovoort, dan een model Zwitserland of Noorwegen. Hè, waar je gewoon uh, geen lid bent van de EU en niet uh, meebetaalt aan falende uh, overheden in Zuid-Amerika. Of in Zuid-Amerika, <laughs> in Zuid-Europa. Dat is wel gek genoeg. Ja, en dat je gewoon uh, ja, dan in ieder geval nog autonomie uh, tot op zekere hoogte hebt. Ook al is het natuurlijk niet ook verre van het ideaalbeeld, maar uh, ja, in ieder geval uh, eigen, eigen munt en uh, ja, overheidsbeleid wat al, uh, wat op zich al, zoals ik zei, verre van het ideaalbeeld is, maar in ieder geval niet transnationaal. En uh, ja, dat het in ieder geval uh, een beetje dichter bij huis blijft en dat je dan ook in ieder geval iets meer die mensen ter, uh, ter verantwoorde kan roepen. Zoals je bijvoorbeeld ook in, in, uh, in Zwitserland ziet. Hè? Dus. Ja. dus ik denk dat dat eigenlijk kort gezegd. Uh, kun je het in één woord zeggen. we hadden het verder heen. Uh, ja, centralisatie. Constante centralisatie van de macht. Ja, uh, Helaas. Nee, goed. Ja, nou ja, we zijn in ieder geval aan het einde van de uitzending gekomen. Ik, uh, ik wil jullie allemaal nog hartelijk danken voor het meedoen aan de uitzending. En uh, ja, wellicht uh, volgende keer zijn we er weer. Uh, sowieso volgende week. Kunnen we het over de uitslag hebben? Ja, uiteraard. Inderdaad. <laughs> Goed, okay. ik dank iedereen hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending en ik uh, ja, wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week.